She always oversleeps Her body's full of stress She can't take it anymore Oh, she's a mess And her jokes are getting cheap She's not funny anymore Teacher didn't understand her And she never understood Folks try to apprehend her But it didn't do no good She said they don't Know It's like to be sad. And she has a writer's block Never been a writer, but her mind got blocked Oh, she's a mess, it's the only thing she hears People get concerned, but never see her fears en ervoor, Willy Willy van T.C.Matic. Axel, ehm... Um, We een fantastische van? mens. Willy Willy, hè. Van de Snapsen, dat is ja, een honderd ja, ja. van Willy Willy, hè. Dus uh, ja. dat was een toffe mens, hè. Ja. Ik ook al nummers tussen, maar dat, is, uh, dat was een, een fantastische kerel. ja. Lieve man. hoe zeggen ze dat ook weer? Uh, the man's so nice they name him twice. Name twice. <laughs> dat is goed ik weet, ik, wel, hè? Ik weet dat goed van zijn leven, maar uh, dat wil hij om vroeg van. Dan moesten we samen spelen ergens, en dan zijn van uh, ik heb hier een ontdekking kunnen aan mijn thuis afzetten. En, uh, en ik was echt moe, moe, moe. moe dus ik kom er bij mijn man en ik zeg van, goh, ik zeg ik kroop niet meer tostiën te mug. Mag ik bij u blijven slapen? En dan mocht ik in zijn in man want hij had zo'n man op zolder. Maar dat stond vol met doodskappen. Maar heel, heel de komer plakte vol met doodskoppen en, en foto's van en echte doodskoppen. En ik heb er genoeg dicht gedaan. <laughs> dus ik lag erin die is een manje, En ik is <laughs> zo van, jezus, creepy, creepy, maar voor de rest was dat een, een, een, een schat van een mens. Schat van een man. Ja, noemde noemde die zijn een band. Hij had dat zo, hè, het laatste jaar had hem zo. De voodoo. -band. Voodoo, dat was, er was ook met doodskoppen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. op, op zijn dingen, op ja, zijn ja, ja. hoes en zo. Ja, ja, ja, ja. ja maar ze zag er altijd een hele lieve, hele lieve mens uit. Ja. Zeg Aksel, ik, ik zei het er net al. Um, ik las op de site van Maandag hey, dat, dat, dat je gepland had om um, een soort van ja, terugblik te doen op je carrière. En dat mm -hmm. je dan, allee, als ik dan de, de perstekst lees, hey, ja. dat je dan hey, van alles ging, ging spelen over, allee, uit je carrière. Wat, wat, komt er dan, wat zou er dan allemaal aan bod komen? Of welke nummers of welke groepen? Of Goh, je moet weten dat die een Pistekst die is gemaakt in, nege, in 2019. <laughs> of 2020, begin 2020. Toen de wereld nog mooi was. Toen de wereld nog compleet anders was als nu. Ja. Uh, eigenlijk is dat niet meer van toepassing, die, die, die ding. Ik doe nog wel uh, optredens en dan speel ik eigenlijk. Fjoh, dus dat, nee, even heel pretantieus, als je 30 jaar platen mocht, en je stel 30 jaar op het podium, dan kun je van drie uur vullen, en dan ja. wagen nog niet. Dus, dus, dus een paar nummers van, van, van of hier of twee nummers van Ashbury Fate, een paar van Camden, een paar van de Solo, een paar van de Volksleekjes. Ja, dan zit het al, allemaal over volk ja. uh. Het is erom dat ik het vraag, omdat je heel veel verschillende dingen gedaan hebt. Hè? Ja. Is, is dat dan gemakkelijk om dat dan allemaal ja. in één setlist te steken, of is dat... De, de, de, de, de gel, of de cement, zoals dat Walter het altijd noemt, is de stem hm. Dus van het moment dat je ga, gaat van carnavalnummers tot, tot hardrock spelen, of heavy metal spelen, van het moment dat dat door de, dezelfde stem wordt gespeeld, valt dat niet op. Mm. Dat, dat, dat dat allemaal andere genres zijn. De reden waarom ik heel veel verschillende dingen heb gedaan in mijn leven is omdat ik afschuwelijk snel verveeld ben. Mm. <laughs> Met alles. Ik, ik, ik, ik ben snel iets bui. Ja. En van het moment dat ik iets aan het begin, ben ik al met het volgende bezig. Nee, niet als ik, mee het begin, als, ik, als ik iets aan het afwerken ben, ben ik al met het begin van het, van het volgende bezig. Ja. En uh, ik vind het eigenlijk, op, op dat gebied vind ik, vind ik het heel plezant dat ik, dat ik, dat ik van Antwerpse, een laat middeleeuwse muziek tot, tot, tot crossover muziek in de jaren echt heb kunnen doen. Dat, uh, ik beschouw dat als iets dat ik heb mogen doen. Ja. Niet dat je hebt moeten doen, maar dat ik hebt mogen doen. Ja. En uh, is dat een vorm geheel... Ja, waarschijnlijk wel, omdat die bijeen gepraat worden door, uh, door iemand die, dezelfde, die de teksten heeft geschreven en die niet kan zeggen over die nummers. Ja. <coughs> Op een gegeven moment is het dan in het Antwerps ja. begonnen. En, en waarom ook gewoon van... Omdat ik uh, het Engels even bui was. Ik weet eigenlijk niet waarom. Op een gegeven moment had ik, had ik euh, nee nee, op een gegeven moment dat ik een nummer geschreven en dat was met een Engelse tekst, een liefdesnummer en dat klopte niet meer. Hm. Ik zong dat tegen, dat was een nummer voor mijn vrouw en, en ik zing dat tegen mijn vrouw en ik voelde me daar in de belachelijk. Dat ik denk van, fuck man, ik zit keer een, een, een liefdesliedje te schrijven voor mijn vrouw in een compleet ander taal, als ik tegen haar zou zeggen van ik zin ageren. Dus ik kan zeggen I love you, maar dan, ik zeg dat nooit tegen mijn vrouw. Ik zeg altijd ik zin ageren. Dus ik dacht in mijn van, laat ik dat eens proberen in de taal, waar, waarin ik spreek in de slopkamer tegen haar. Mm. En uh, dat, was, dat was mijn bedoeling van de eerste Nederlandstalige plaat. Ik heb die eens in het Nederlands geprobeerd. Maar Nederlands is... Uh, Notchent, ik, ik hoor het zelf, niet wordt heel Het is gewoon dat ik <laughs> mijn dialect spreek, maar je heb dat nog moeten. Ik heb, maar ja, ja, ja, ja. valt dat niet op. Ja, een, uh, maar uh, dan dacht ik van, ik kon eens een, een, een plaat maken, met ook hoe ik ze tegen mijn vrouw zou zeggen. Mm. En dan kwam het me pas echt authentiek over. En dat is eigenlijk de aanleiding geweest voor, voor die eerste solo en eigenlijk ook die tweede solo En dan nog die tweede solo-plaat had ik iemand leren kennen, een, een, een, toen, een, toen al een, een oudere vrouw, van, in de tachtig. En die gaf mij op een gegeven moment een nieuw document met allemaal volksleken. Ik dacht van, ook kon er ook eens mee doen. En dan merkte ik dat dat, dat, dat was direct goud, uh, direct verkocht, zelfs in die en taten. Maar was dat direct... Uh, en dan dacht ik van, we kunnen nog hier maken. Mm. En dan doe de we weer iets en dan gaat we de de kruinen spelen en dan... Ja. Ik had er inderdaad iets over gelezen en, en, en dat die, die, die oude vrouw iets zei van, ja, maar Wannes van de Velde die is er niet meer, dus jij moet het nu doen. Ach, als je het niet doen wie ga ik het dan wel doen nadat nou, Wannes dood is, zei maar En ik dacht, nou, hij is een beetje pretentieus voor dat te zeggen. Ja. Ik heb dat ook nooit echt gebruikt in de pers, want ik vond dat zo heel, heel pretentieus voor te zeggen van... Uh, wanneer ze ze niet meer, dus zag ik het wel de, zo, zo belangrijk, acht ik me geen absoluut niet maar uh, dat worden de woorden van die vrouw dus ik dacht, van dan doen we dat hè. want je bent wel een beetje de, de, de ambassadeur van Antwerpen ge, geworden op dat vlak denk ik soms, hè ik, ik zag dat je op ATV ook een serie gedaan hebt rond de burgemeesters. Ja, mijn best, mijn best. Ja, ja. Dus, dus als het over Antwerpen gaat, we bellen dan Axel. Ja. Dat wel. Dat is, dus, een dat Ja, in praktijk komt het erop neer. In praktijk komt het erop neer. Ja, dat is een zeer schoonkamping, absoluut. Maar ja. voor mij is dat de meest logische zaak ter wereld. Want ik ben ja. door geboren. Ik ben er niet helemaal op gegroeid. Ik heb nog een tijd in, in de buiten, gewoon met mijn ouders. Dat waren ze van die verlopen. hippies die zo... Aan 70, zo weet, op Impulsbos hadden gekocht. Zo weet, midden in het bos. Wat ik nooit graag heb gewoond van. Ik ging altijd terug naar de Kiel. Maar ik ben van de Kiel. Ik ken elke steen van de stad. Uh, alles wat er in mijn leven is gebeurd, is gelinkt met een plaats of een gebeurtenis of een periode in Antwerpen. Dus dat is logisch. Dat... Alleen misschien niet logisch dat ze mij vragen als ambassadeur. Maar, maar voor mij is dat absoluut niet moeilijk om te doen. Want ik bedoel... Alles wat ik zeg over Antwerpen is uit het leven gegrepen, uit mijn leven gegrepen, dat nog wel. Ja. En uh, moet ik zelfs niet voorbereiden. Dus. Mm. We hebben Xen van A, mm -hmm. klaarstaan. Ah, maar dat, is die, in... dat is dat eerste nummer. Wacht, Xen van A? Tot een, nee, nee, dat was het tweede nummer dat ik heb geschreven ja. van, van mijn vrouw. Het andere was Dag het Wit. Dag het Wit, dat was het eerste. En Xen van A, dat is uh, dan gekomen met, met, uh, met mijn vrouw die zwanger werd. En ze hadden altijd gezegd, van, uh, als je muziek speelt voor die klanen in de buik... Dan uh, hoort hij dat. Dan hoort die dat. Dus ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, ik kom een gitaar op de buik van mijn vrouw. Plus, en dan was ik gekilder. Uh, uren, uren heb ik er op die buik gitaar aan het spelen geweest. Totdat ze op een gegeven moment zeiden... Van, dat is, voor mij is dat een beetje ongemak. Voor <laughs> zo'n gigantisch groot spel... Ach, op mijn dingen, ...op mijn, mijn, mijn, mijn buik. stond. Dus heb ik een, een bariton ukulele gekocht. Dat, vuur, ja, dat, dat vond ze wel aangenaam. Dus heb ik heel de tijd... En, en een van de nummers dat ik altijd speelde op mijn buik... Dat was van de Monkees. Um, daydream Believer. Ah, ja, ja, ja. Ah, I, could, uh, I could fly... the a blue bird in the sky. Ah, ja. uh, Sheer up sleepy Jean. Oh, what can it be for mm. a daydream... En ik weet nog dat... Ik dacht van, oh, ik heb dat mondig gespeeld op een buik, dat ik dacht van, ja, het zal wel misschien hopelijk iets uithalen en dingen. En uh, op een gegeven moment komt mijn zoon thuis van de kliniek, die begint te wenen omdat hem honger heeft. En ik pak mijn uh, ukulele en ik begin dat nu mee te spelen en was van de een seconde op de andere was hij stil. Ja. Die herkende dat. En wel, het is op dat gitaartje dat ik de, die plaat heb geschreven dat je nu gaat horen. Laat ons dit. zien. Ik ben van daar. Dat is dat ding. Zelfs mee gepest, gaat dus het uiteindelijk wel zien dienen, we kennen een boepani, je turist. Zweden doet de vier van mijn feest. goeneet zingen dag de mol niet daar. Zij verraad tot een dag dag daar. Welke kans lag ik die me naar mekaar? Vanaf tot een daar! Je kunt me goed vertrouwen, geen andere vrouwen om mijn vel. De vent die je niet van zij, een man die kraag van Mayen lelt. Sinds zondag is hij ik weet het wel. Zeg het dag ik al niet daar. Ik zie van a tot een dag dagster. Veel zaakje die, die me naar elkaar. Ik zie van a tot een dag staar. En zonder taanden ik in het oosten loof al of maak. Ga zitten aan de en niet de klank. Kom iets zingen, pak de mol niet daar? Ik zulwaar aan tot een dag daar staaf. Welke dag ik die dingen naar elkaar? Ik zulwaar aan tot een dag daar Zie you. back ik Auto nergens staan Zij stal mijn Cadillac Mijn geld en levenslang Zal ik blijven smachten Naar haar zoete toverdrang Belkato en Lee toverdrank. Uh, het doet me een beetje denken aan uh, Johnny Cash. Het is, het is een cover, geloof ik. Hè? Is het waar? Dat wist Dat is een cover, hè? Ik geloof ik. Ja. Ik maak hier gewoon wel, even een Toverdrank, ja, van, van uh, Nancy Sinatra. En ah van, uh, ja, Lee, Lee Hazel. Ja, Lee Hazel, geloof, geloof, geloof ah, ik. Ja. ja. Jullie zijn nu ook even bezig met een uh, Johnny Cash Tribute ja. Tour, hè? Ja, ja, ja, wat heel plezant is, dat is met uh, een collectief dat we heel dikwijls tributes mee doen. Dat is uh, Bjorn Eriksson, ja. uh, Nathalie Delacroix van, ja. van Laïs en Bjorn Eriksson van Bjorn Eriksson. Uh, Gees Wiene, uh, Patrick Riegel, Jan Keet, Ron Ruiman, Peter Pessemeer en ik. Ja. En uh, we doen dikwijls zo van Neil Young en van Bob Dylan, want vorig jaar hadden we Bob Dylan, maar dat is dan... Afge afgelast. Zo was natuurlijk afgelast. Dus nu doen we Johnny Cash tot uh, begin maart. En dan van begin maart tot eind april doen we nog 26 of 27 keer Bob Dylan Dus de Bob Dylan's van vorig jaar komen er nu deze jaar bij. Ja. Dat is natuurlijk het voordeel van corona. is dat Al die agendas zijn. Corona heeft ook voordelen, gaat natuurlijk. Al die agendas zijn uh, gesloopt met de sloophamer. Maar de, de, de, de debris, de, de, de, de brokstukken die erover bleven, komen in uw nieuwe agenda. Dus je veert ja. 1 januari en je weet dat je gewoon heel onder gigantisch veel job gaat doen. Ja. Dat is veel plezant natuurlijk. Ja, ja, ja, dat is heel bizar ook. Hè, natuurlijk. Ik, ik las een ding. Uh... Ja, ik heb je gegoogeld, ja, Axel. Ja, zijn dood, natuurlijk. Ik zijn dood. zijn zijn scherlijk overleden. Ja, maar toen, het was een artikel toen dat je nog leefde. Ja, en, ja. Uh, uh, was wel. Allee, achteraf is het allemaal grappig, corona. Uh, allee, of niet zozeer, maar uh, dat was helemaal in het begin van corona. De een of andere gazette had u geïnterviewd. Uh, mm -hmm. Dat was echt. Het was 4 april of zo, En ik denk ja, dat 13 ja. maart, denk ja, ik dat ja, zo de ja. eerste lockdown werd aangekondigd. Dus ik kwam bij u aankloppen voor het te vragen van ja, jullie hun agenda is nu leeg gemaakt. Mm -hmm. eh, uh, hoe gaan we dat aanpakken? Hoe zien dat? zitten? En jij, uh, de, de quote of de titel was. Wacht hè, ik heb het hier. Uh, ja, maar als ik. Wacht hè, ik heb het hier. Uh, als ik tegen december nog steeds geen werk heb, kan ik gaan bijverdienen als Sinterklaas. <lacht> <lacht> maar pas op, dat was dus 3 april 2020. Dus ja. ja Nee, in december 2020 had jij nog je werk. In december 2021... Jawel, jawel. jawel. Dus je hebt ik eigenlijk moet het mo nee, kunnen... corrigeren. Ik heb, ik heb uh, in de 2020 en 2021 heel veel gespeeld. Ja, ah, toch. Ja, ja, ja. Ik heb de zomer van 2020 was zelfs een drukke zomer. Uh, ja, de kreuners hebben ook nog wel... Die hebben die ook wel gespeeld wel en ik heb heel veel he? online gespeeld. Het, het, het, het, grote, het grote voordeel... Om, uh, of het grote nadeel van een muzikant zijn in coronatijd, is dat je een schuiftelebon of drums of uh, xylophons speelt of zo weet, en je, je zit altijd met een vaste band op tour, ze vragen je niet voor anderhalf uur mensen te komen entertainen met een xylophon. Mm -hmm. Maar ga je gitaar kunt spelen en kunt zingen, alles valt weg, de drummer valt weg, de gitarist valt weg, de keyboardspeler valt weg, de bassist valt weg, en wat blijft er over? Een man met een gitaar die twee uur is kan zingen. Mm -hmm. En ik kan voor de rest niks in mijn leven, maar dat kan ik. Ik kan een liedje zingen op een gitaar. Dus uh, voor 150 man, dat waren dan kleiner budgetten. Maar eigenlijk, het budget dat er over schoot, was het budget dat mogen zien zou verdiend worden door één muzikant. Mm -hmm. Dus ik snap, voor heel veel mensen is die corona een, een, een, een gigantische kutperiode, ik mag zeggen, een kutperiode geweest. Ik heb er eigenlijk gigantisch van genoten. Mm -hmm. Ah nee, het mag ook wel eens positief. Het mag ook wel eens positief van die corona. Ik heb enorm genoten van corona. Ik is zich al jaren tegen mijn vrijdag een sabbatjaar gaan houden. Maar dat komt er nooit niet van. Ik heb het kunnen houden. Het was niet ja. gepland, maar ik heb het wel kunnen houden. Mijn vrouw die stond in het onderwijs, die had, een, die had een, een vaste job. Ik heb regelmatig kunnen spelen. Ik heb uh, voor de eerste keer in mijn leven, zolang dat ik al samen met, met mijn vrouw zijn, te kunnen naast wakker worden en te kunnen naast gaan slapen. Dat is het luxe dat ik ervoor nooit had. Mm. Ik ben 200 keer per jaar denk ik weg. En meestal in het weekend. Dus uh, ik, heb, ik heb lekker aan het koken geweest van mijn vrouw. Ik heb, ik heb, ik heb aan met een hond bezig geweest. Ik heb dit ik heb een labrador, dus ik heb maandenlang met trucjes bezig geweest met mijn hond. Van s morgens vroeg tot s'avonds laat. Corona heeft het voordeel dat je van, van 9 uur s morgens tot 9 uur s'avonds met een koekje voor de hond kunt staan en zeggen van uh -huh. rol, rol en dood en dood, dat, Ja. Des, ik vond dat positief, ik vond dat positief, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want dat is vloeken in de kerk als je dat zegt, dat, dat corona, maar voor mij, voor mij was dat, was dat een, een, een nog, nog een ander ding. Ik loop al jaar en dag, letterlijk jaar en dag, met rugproblemen. Ik heb chronische rugproblemen. Voor corona ging ik drie, drie keer per week naar een osteopaat. Moest ik één keer per week een halen tegen de pijn. Alle dagen pijnstillers van morgens voor het tot zover slaat. Met een auto kon ik niet meer in. Kon ik kon me slapen in een normaal bed. En die corona die breekt uit. En na twee maanden heb ik geen rugpijn meer. En dat is gewoon nimmer meer teruggekomen. Als, er, als ik ooit van zijn leven mijn pensioen zou kunnen halen met mijn gitaar dan is het dankzij corona. Mm. En ik denk dat heel, voor heel veel mensen is corona even een periode geweest dat je... Dus ook, ik probeer nu het positieve van heel het veranderen. Ja, ja, ja. Er zijn ook heel veel negatieve. Dat weet ik ook. Ik mag dat ook niet bagatelliseren. Maar de, de, het is wel zo dat het voor heel veel mensen een, een, een periode is geweest dat je een beetje tot rust kon komen. Ja. En dat is iets wat dat tegenwoordig gewoon niet meer kan. Hè? Dus, omdat je nu spreekt over die periode van Asbury van, van Fet, jaren 90, hebben ze nog meegemaakt. Jaren 80, jaren 70 ook, maar die periode, overlast zag ik uh, een ouder op Disney Plus, zag ik uh, Pam en Tommy. Over Pamela ja. Anderson en nee, Tommy Lee, over de gestolen tapes. Een ouder trouwens, heel goed. Allee, <laughs> niet, niet echt, ook al was dat niet voor Pamela Anderson te goeie te zien, want in die film, zeg ik, allee, ik heb de film vroeger ook gezien, maar dat ziet uh, dat wordt gefilmd, is in de jaren 90, en er zijn geen gsm's, mm -hmm. nee, nog niet. Geen smartphones ook niet. Weinig mensen hadden gewoon een computer. Internet bestond puur nog niet. Bedoel, mm. dat, was, dat was nog in zijn kinderschoenen. Er waren geen e-mails, er, er waren nog antwoordapparaten. Als je niet thuis wordt, dan kon je nieuw oppakken. En als je thuis wordt en gewoon nieuw pakken, dan kon het ook. En dat is een periode dat, dat, dat, dat, dat mensen veel rustiger waren dan de laatste 20, 25 jaar. Ja. En ik zie, alles, alles moet, moet, moet, moet, moet. En tijdens die corona moest even niks. Mm. En dat is ook... Het, elk nadeel heeft zijn voordeel, zei jouw Kruijf. Voilà, dat is het voordeel van, van corona geweest. Ja, zeker. Mm. Zeg, het volgende nummer is... is Eentje van Gorky uit, uit de beginjaren, Luc de Vos. Ik zie dat we nog zeven minuten hebben, hè? want als Luc, Luc de Vos begint, dan kan ik uren lullen. Luc de Vos was een van mijn beste vrienden. Ja. Uh, al sinds uh, beginjaren... Nee, nee, ja, ja. Het is zo vanaf eind jaren 19 dat we echt goede vrienden zijn beginnen worden. Um, omdat we dan samen voor Studio Brussel uh, nog een programma hebben ja, gemaakt. French, French, French, French, French Quiz. Twee programma's ja. hebben we gemaakt. Het andere weet ik al niet meer hoe dat dat heette. Uh, maar sindsdien, ik heb Luc de Vossen'n zoon weten geboren worden, heeft hij van mij weten geboren worden. Uh, elke keer als hij in Antwerpen kwam, dan kwam hij langs mij. Elke keer als ik in Gent kwam, dan ging ik langs hem. Zonder, zonder te bellen, gewoon ding dong. En, en uh, Luc, van alle mensen die ik ooit van zijn leven zou kunnen verliefd op zijn geworden, in een Belgische, moest ik nu een homoseksuele medemens zijn dat er dan ook wel een, een aangename idee is op momenten. En zeker als het over Luc de Vos zou gaan. Mm. Uh, Luc de Vos is echt een man dat ik verliefd op zou kunnen worden. Niet vanwege zijn uiterlijk, uiteraard niet. <lacht> maar vanwege hoe dat hij een persoon was. Dat ja. was een ongelooflijk intelligente. Het me van Luc de Vos vond ik, altijd, vond ik op den duur, niet altijd, maar op de duur, dat hem zijn eigen anders voordeed. Als er een camera stond of er was een micro voor, dan begon hem zijn eigen anders voor te doen. Ik ken de luk van in de living, van twee uur s'nachts te liggen schouken, zes uur te liggen schouken met haar, met bier, met, met, met, met, met al de rest wat dan niet alcoholisch was, maar al de rest wel. Dus dan zaten we uren te schouken in deze living, of op een terrasje, of op een ding. En dan konden er gesprekken met me dat je denkt van wauw, dat is een fantastisch intelligente, uh, weldenkende, heldere man die die alles heel, heel juist analyseert. En ik kwam hij op, op, op, op de tv of op de radio en, en, en dan zei hij van... Uh, nee, morgen wordt het kouder, want de beuling was niet zuur geworden. <laughs> dan dacht hij me fuck man. fuck man. Dus, uh, ja, Luc is... Uh, Luc is uh, Luc is Luc. Ja. Ik, heb, ik heb een studio thuis en er hangt in, voor mijn huis hangt Luc de Vos op een, van een halve meter op een meter. Dat is, ik word morgens wakker en ik zie een Luc nog altijd, hè, het anno 2022, en ik kon zelfs slapen en het laatste dag dat is buiten mijn vrouw, Luc de Vos. Dus. Ja. En dat is alles belangrijk, ik kon dat zo houden. Schoon. Ja. Boze wolven. I'm <laughs> Don't you know van de Scabs? De laatste uurtjes van de week van de Belgische muziek. Axel Peleman is die nog eventjes te gast. Uh -huh. uh, ik ga me misschien overvallen, Axel, maar wat is uw favoriete Belgische band? all Time? Oh, oh, oh, oh, Dat is een moeilijke. Ja, de band, het. dat weet ik niet. Ik weet oh. wel, uh, mijn, mijn, de allerbeste Belgische plaat ooit gemaakt is Almost Bangor van uh, Joost. Nova Star. Van Nova Star. Dat vind je de allerbeste plaat in België ooit. Ja. Dat is, een, dat, is een, dat is eigenlijk een plaat die had een wereldplaat, die had een wereldplaat moeten worden. Ja. Ook een grote Beatles-fan? Ja, Hoorstwege absoluut. Het, ja, ja, ja. Ook, ja, ja, als, ja, als ik met Juist samen zit... Uh, dan gaat het alleen over de Beatles. Dan gaat het alleen over de Beatles. <laughs> Op nachtelijke uurtjes, dan is dat de uh, Beatles, ja. Ja. Ik heb eens een, uh, een moment, uh, dat was kerstmis een jaar of vier, vijf geleden, met Dan in mijn Juist samen uh, gezeten. En dat was een hele, een hele nacht over de Beatles. Ja. ja. Elvis Costello, dat is... Elvis Costello, is nummer twee. Ja. ja. Sowieso. Ik, ik hoorde, een tijdje geleden was er een, een podcast waar je te gast werd samen ja. met je zoon. Ja. Het ging daar ook over. En uh, er was een heel grappig verhaal over het feit dat je kerstkaartjes naar elkaar stuurt, ja, dat, dat is tof. zijn. Een moest ik zeggen, maar... het, het zou tof. zijn, moest ik zeggen van, ja, ik stuur kerstkaartjes met Costello en die stuurt terug. Nee, die heeft ooit van zijn leven nog mij een kerstkaartje gestuurd. Ja, maar Om, je gaat hem dan ontmoet. En, ja, ja, ja, En, en, en, en, het en het dan ik zeg tegen uh, ik ben een gigantische fan van u. Hij zegt, you got all my records, right? Je hebt allemaal een plaat. Ik zeg, uh, as mijn refact, yes. En, en nog altijd zware verzameler van alles wat dat vinyl en mijn Costello te maken heeft. En hij zegt, ik ga er één ding op noemen. Als je dat hebt, dan mogen de blijven. Dan mogen de frontstage komen, dan mogen we met de tourbus mee Dan ga we mee eten met de band. En ik zeg, ja, zeg het maar. En dan zegt, um, uh, de wacht hè. Don't let me be misunderstood. De cover dat hem heeft gedaan van... Uh, don't let me be dat, uh, niet, niet, Van, Nee, van... Die animals S -S van, die animals, van die animals. Ja. Ergens in die jaren 80. En, uh, dus, de jaren tachtig. En hij zei: de maxi-single ervan. En ik bezin hem zo. Dus ik zeg: dat is het niet? Ik zeg: welke wil je wilde zeggen. Ik zie de Engelse persing. Ik zie de Amerikaanse persing. De Duitse persing. Of de Japanse persing. Maar ik kom zo. De Japanese version. Ik zeg: ja, die heb ik. Want die is blank langs de achterkant. Maar dat is de gebied van Joe Jackson. En dan had hij zo wezen van. Uh, ja, ik zeg, waarom? Ja, die neem ik zelf niet, zei dat. <laughs> ik zeg, ik heb hem dubbel, als je wilt, dat stuur ik hem wel op. En dan heb ik hem, op, hem opgestuurd naar Costello, hij had een adres gegeven. Ja. En hij heeft hem die kerstmis, want dat, was, dat is beachrock, geloof ik. Begin jaren 90 op een festival en hij heeft hem uh, de kerstmis, heeft hem een, een kaartje opgestuurd, wat ik heel gek vond. Uh, Merry Christmas en Happy New Year Declan. Dus ja, echt ja, een ja, ticket met zijn naam. En dat heb ik nog altijd, dat dus uh. ja. Maar dat is ook wel iets it, typisch... Uh, veel Amerikaanse artiesten hebben een soort artiestenaam, mm -hmm. maar dat hebben we hier niet echt in, in Vlaanderen. Je hebt Guido Belcanto, dat is dan een uitzondering? Maar... Ja, ja, ja. Uh, nee, dat, zijn, dat is de typische Belgische, ik denk zelfs niet dat dat Vlaams is, een, een soort van Belgische... Uh, nuchterheid. Nuchterheid, op, uh, ja, inderdaad. Uh, soms, soms hoor ik, ik tegenwoordig van, van de, de nieuwe lichting, niet de nieuwe lichting, maar de nieuwe lichting van de muzikanten en die gaan dan door het leven als zijnde ik zal hem maar zeggen, Koenhart ver, Koen Verstraten of zoiets. En die brengt dan van die ongelooflijk knappe Engelstalige muziek. En ik denk van, ja, dat gaat iemand aan denkt van dat, dat gewoon niet verder. Ja, misschien wel. Maar uh, ja, je hebt nu zo dat gaat alleen Verstraat, verkopen in België. De de de de de ja. in België. Jan nou, Verstraten is dus ja. zo iemand die <laughs> ja. denkt van ja, sorry <laughs> ja, maar, Jan, maar uh, <laughs> iedereen noemt Jan Verstraten. Maar bedoel die Tel die maakt wel fantastisch goede muziek? <laughs> ja, je zult maar Bart Peters of Koen Walters hier? Ja, je hebt er wel. Eens, je hebt uh, <laughs> uh, Romeo Elvis. Ja. Uh, die ene artiesten namen, nou, je er nog een pauze, maar uh, inderdaad... Ja, uh, uh, Zwangere G, zo die man. Zwangere ja, inderdaad. Ja. Brie Hang. Ja. Zeg, met bij de, bij de, ja. de kreuners uh, Ik heb dacht, je wilde zeggen, maar de Krooners. <laughs> nee, nee, nee, nee. Dat leek je toen dat je dat ging zeggen. Nee, nee, zeker niet. Zeker <laughs> niet. We gaan straks ietsje draaien van, van de Kröners. Yes. Um, maar je uh, moet toch bijnamen hebben? Zo onderling... Uh, dat, nee, dat, dat lijkt me nu echt een, een, een groep van gasten die, die ja, elkaar de, toch wel uh, de Walter noemt maar Aks dat nou. ik gek vind, want ik heb dat ik heb een keer te noemen maar dat keurt je ja, toch nog tof, uit toch nog een uh, de, de, de Walli, de Jakke de Erik is gewoon een Erik en dan de Beke niet de Rikjes of de... de nee. nee, de Beke ja. de Beke is dan de Ben, de Jakke de Walli, de Ax en de Erik ja Erik Erik is altijd uh, de meest emabele man ter wereld. Maar als wij even naar ons binnenkomen, dan wordt hij altijd gewagerd. <laughs> dus, ah, goeiedag meneer Walter Gelsen. Ah, goeiedacht, meneer Benke. Goeiedag meneer Axel Peelman. Goeiedag meneer Jan van Eyken. En dan dus, altijd de les tegen ons. En wie bent u? Ja, ik ben de andere gitarist van de kruis. Nee. <laughs> of of dan, zeg, dan zeggen ze van, uh, dames en heren, hier zijn Walter Gnotaerts. Benkrabé, Axel Peelman, Jan van Eyken en Erik Melaerts. Het is Erik Wouters, <laughs> Ja. Fantastische kerel. Ook gaar uh. Eigenlijk wel, hè. De uh. Kruiners is, uh, is, een, is een heel gek verhaal. Op een gegeven moment uh, begin ik te werken voor de uh, uh, productiehuis van de VRT. Begin 2000. En Jan van Eyck was toevallig, en dat is echt toevallig, altijd producer van de filmpjes die ik maakte. En Ben Krabbe was mede-eigenaar van de mensen. Van, ja, ja, van de productiehuis van blokken, blokken onder ja. En op een gegeven moment zitten wij samen en de... de uh, uh, ze hadden een bassist nodig. Omdat uh, Berre Berge was niet goed was, ja, zeker Ze ja. hadden een bassist nodig en ze zeiden van ja, wilde even zien vallen. En ik had zoiets van: ik kon niet Baddenkruinen spelen. Het was niet mijn mm. bedoeling voor Baddenkruinen te spelen. En, uh, en, en waarom niet? Alleen op dat moment? Of waarom zeiden ze van niet? Omdat je toen bezig was met Camden en. Nog meer andere dingen. Ik was die de Nederlandstalige muziek was ik dan ontvangen. Dus ik had weten van oké, ja, ik ik niet veel tijd, maar ja, ik zal het dan toch maar doen. Omdat ik de Ben Go ken, omdat ik de Jan goed ken, omdat ik de Walter go ken. En, uh, en eigenlijk ja, We spreken ondertussen 15 jaar later en nog bij. Mm -hmm. en, uh, wanneer was het? De, vorige dinsdag zaten we in de studio bij David Poltrok van De Mins. Ja. Zitten we in de studio en de Walter zei van je zit officieel. De bassist die het langste bij de Kruinen speelt van alle bassisten die we ooit hebben gehad. Ja. Wat ik heel gek vind, want voor mij de bassist van de Kruinen is Bij de Bergen. Ja. Nee, de, de, de, de, in de hoogdagochtend. Maar ondertussen speel ik al bekend twee keer zo lang Bij de Kruinen. Als het een bergen ooit bij de Kruinen is gespeeld. Ja. En als dat je zelf eigen solo-dingen of, of uh, eigen bands gehad hebt denk ik. hè? Uh, ja, ja, ik heb nog nooit een band die, uh, die het 16 Gezorgen. jaar die ja. een, allee, ik, ik heb nog nooit mensen tegengekomen die al 16 jaar het hebben uitgehouden bij mij. Ja. <laughs> De pretentieuze stoemme lul als dat ik zit. Buiten uw vrouw dan. <laughs> ja, die, ja, ja die, we go way back. Dat is, uh, ja. Ik ken mijn vrouw van uh, 87. Ja. Ken ik mijn vrouw. Uh, dat waren we 16 jaar en dan kwamen elkaar tegen op iets wat dat tegenwoordig ook niet meer denkbaar is de bijaard in Antwerpen ja, juist, ja, op, maandagavond op maandagavond dat was dus eigenlijk een, een, ja, ja. een soort van kunstmatige verlenging van het weekend dat deden we, we weer, ook nog vroeger dat was met tienduizenden kon over de koppen lopen maar juist. dat was onvoorstelbaar, dat was, dat, was ja. dat was het equivalent van een ja. uit de kluiten gewassen stadsfestival Klopt. alle maandagen ja. nu moeten ze dus op de maandagavond in, in Antwerpen de grote markt lopen, dan kunnen in een blote lopen en niet beboet worden ja dat kan. In die was dat, dat waren echt 10.000 jongeren die, die in, in, in de stad rondlepen. ik heb mijn vrouw daar ontmoet. Ja. Dat heb ik nog, nog een tijd geduurd voordat ik haar kon krijgen. Ja. Maar dat is een andere uitzending. Dat is, dat is voor een andere keer. Late night ja, versie. Inderdaad. De zal gezellig samen zijn, mijn persoonlijke favoriet. Maar voor veel mensen is dat met de een beste een Belgische gitaarriff ooit ja dat is het de begin. dat he? is dat we dat niet meer maar vroeger hebben we tien jaar mee begonnen ja en jij zingt fa fa fa fa samen met dat is de lijn wel ik zing fa fa fa en een bin pa pa pa ah ja ik weet wel ja ik ook wij ook en de wat de walter wat is het nu is het nu fa of pa het is wat dat zingt. als jij dat is dus dus ik zing fa en een pa. zingt pa we gaan eens luisteren Goedenavond, Leuven. Live. Welkom op wat een historische nacht moet worden. We zijn hier vanavond samen om de verjaardag te vieren van de enige band die meer hits heeft dan Jezus Christus. Leuven, all the way from Belgium, de Kroners. <applaus> Ja, ja, de Wolf Beans miles away from here. Uh, Axel, ga, ga straks terug de schellen oversteken. Hè. Uh, merci, yes. om, merci om te komen. Bij uh, Leven een plezier. Wel nog een paar vraagjes natuurlijk hè, voordat we u laten gaan. Mm -hmm. uh, de nieuwe single van Camden uh, hadden we niet zien aankomen. Wij ook niet. <laughs> is dat Oorlog. nog een van de voordelen van corona? Ja, absoluut. Ah, ja. Is een, is een, is een Michael Shaq is al. Is al, is al oh, wacht, wachten, we zien het niet leeg. 25 jaar ja, lang. Ik weet, ik weet het al zelfs niet meer zo lang. Echt een ongelooflijk goede man van mij. En uh, zo is Cam dan ooit van zijn leven begonnen. Michael en ik die, die, die samen ontspelen waren. En dan dachten we dachten: van oh, we moeten een, een, een, een gitarist vinden. Uh, dat was toen uh, Mario Pesic. Maar ondertussen hebben we vaak contact verloren met die keer. Dus, mm -hmm. al, al lang vaak. Zowel dus Michael als ik. Maar Michael en ik wilden wat bellen. Wel bellen op, op, op basis van. Een keer per week, twee keer per week, en, dan is er altijd wel, wel en die woont niet ver van mij, die woont in nee. En Hij heeft een studio thuis, ik heb een studio thuis, dus tegenwoordig, kun je kunt niet weten hoeveel plaat ik heb opgenomen tijdens die corona, simpelweg omdat ik een studio thuis had. Mensen sturen dat gewoon daar. Het nadeel is dat je, dat je iets opneemt en dat je niet met een producer werkt, dus dat je iets opneemt en dat je denkt, van, oh, dan zal ik het wel moeten veranderen. Dus dat, het proces is langer dan je, als, als je het thuis doet, maar bij Michael is dat natuurlijk... Oh, hij woont vlakbij. Dus, dus, uh, en op een gegeven moment, waren we, tijdens die corona, waren we, waren we filmpjes om opnemen en dingetjes om te pakken. En dan komt er ineens een nummer uit en dat we zeggen dan: zeven, ja, Kom, laten we dat uitbrengen onder Camden. En was, zijn, zijn er nog plannen? Of, of, of blijven het bij deze? Nee, er zijn, uh, met Michael zijn er altijd plannen. En als dat de volgende single is van Camden, dan is de volgende single van Camden. Het voordeel dat we nu hebben is: het, het moet niet. Ja. Het moet niet, dat is een voordeel, dat iets niet moet. Ja. Uh, dan doe je altijd... Uh, het nadeel ervan is dat je er veel langer om bezig zit als dat het eigenlijk zou moeten. Hè, want op één nummer zitten we dan dikwijls vier weken te, te, te, te kouwen van mij. We gaan dat voor aan en dat Dat is het nadeel. Soms is het plezant om in de studio te zitten en te zeggen van vandaag moeten we die een take gedaan hebben. En dan is het dan, dan, dan, dat, is hem, dat is een take dat we moeten hebben. Natuurlijk, als je dat niet hebt, dan, dan, dan pakt je een tijd en dan... dan, dan uh, is is een goede wijn, denk ik dan. Hè. Ja. Uh, dus ik ben sowieso van plan om dat in de toekomst nog te doen met, met, met Michael. Alleen, het moet niet. Ja. Het is niet zoiets van, we moeten, we moeten voor de zomer een nieuwe single hebben. Uh, Als ah, we hoesting hebben, en dan doen we voor de zomer nog een nieuwe single. En dan op najaar nog eens een single. Totdat we genoeg nummers hebben, dan maken we gewoon een platen. En dan gaan we nog wel eens. Het is niet de bedoeling om nu live te gaan te spelen. Om de simpele reden. ik heb er geen tijd voor. En Michael heeft er ook geen tijd voor. Ja. Dus, uh, luxe problemen. Luxe problemen zijn... Uh, zijn present. <laughs> <laughs> Ik ben grote fan van luxe problemen. Ja, absoluut. Wat, wat staat er dan allemaal op de planning de komende weken, maanden, voor u dan? Oh, komend komt jaren. Uh, met de agenda ligt eigenlijk al vol tot uh, 2000, eind 2023. Ja. Uh, nu Johnny Cash-tour, dan doen we natuurlijk uh, een Bob Dylan-tour. Dan gaan we nog zeer veel spelen met de kreuners. Ondertussen zijn er nog solo's. Uh, er zijn nog een Tour dat ik zelfs nog niet weet of dat ik ze nu direct kan zeggen omdat ik ze niet heb voorbereid en omdat, ik, omdat ze te veel zijn voor Tontano. Ja. Dus... Um, ja. Het wordt een drukke zomer. Het wordt een drukke zomer, het wordt een druk najaar, het wordt een druk voorjaar volgend jaar. En, uh, en verder zijn we, het bij. Dan zijn we dood. En of zijn ik al dood, dat weet ik ja. nog niet. Hè? Ik zal ja. al dood het We Wat straks nog eens googelen. En tussendoor misschien links en rechts. Of nog eens een sabbatical. Dat is geweldig. Ik. ik had echt gedacht, toen ik hier kwam, een Radio Barbier. dat ik hier zo een barbeerstul ging zien staan met fantastisch me een, een fantastische truc die zo licht te barberen. Maar dat is ja. dus niet het geval. Maar nee, waar komt er al een barbier van? Het is een beek die hier stroomt uh, door de gemeente. De Barbierbeek. Nee. Ja. Ja. Serieus? Dat is, dat is top, dat vind ik dat top. Een barbierbeek. Kijk, kijk, voilà. We hebben nog een cadeautje ook voor, u, voor uw verjaardag en voor uw komst. Yes. Uh, zoals dat je een baartrimmer moet gaan <laughs> dat, gaan we, dat gaan we straks geven. <laughs> dat is ook goed, hier een barbier tof. die je persoonlijk opverzorgen. <laughs> oh. uh, heel tof dat je langs gekomen heel bent. Heel tof langs dat ik mocht, mocht langskomen, dankjewel. Uh, wie, is, wie is Louis? We gaan dat nu draaien. Wie, wie is... Oh, Louis, Louis is een... Ik heb voor de eerste keer in mijn leven een plaat gemaakt die, um, die niet over mij ging. Mijn vrouw had dat op de deur een beetje onnozel van altijd. Maar ze zei, alles wat je wel zeggen over hoe je is gezegd geweest. doen we eens iets anders. En ik heb eigenlijk een volledige plaat bij je geschreven. Uh, het standpunt van iemand anders die in een film zit. Dus je, je moet eens, wij zien altijd nog een film, dus je ziet altijd nog een gegeven. Maar je moet je eens voorstellen dat zo'n film echt zou zijn en dat je in het midden van die film, dat je, dat je het hoofdpersonage van die film zit. En je ziet rond en je ziet allemaal dingen rond je gebeuren. En wel, dat is eigenlijk het concept van die plant. En ja. Louis is iemand die ziet rond en die ziet van alles gebeuren. En, en dan gaat dat nu meer over. Oké. Okay. Axel, merci wel luisteren. zeer veel. Plezier, dank je de nieuwe single van Camden met Axel Peleman. Uh, heel tof dat hij hier, uh, op bezoek kwam. Uh, wij sluiten stilletjes aan af met de Radio Bierbar. Dit zijn de fanjets. Uh, trouwens, als je nog uh, wil kans maken op die botten van Philly uh, Fresh, stuur dan nog snel een foto. Een apparatief uh, foto. Hashtag radiobarbier. En wie weet, win je hem wel. En uh, we zijn er terug. De eerste zondag van maart. Yes. Met een nieuwe bierbar 6 maart. Tot dan. From